uur. bij het RWS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft geprobeerd om de executie van een Nederlander in Indonesië te voorkomen. De koning heeft er volgens NRC Handelsblad over gesproken met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Ze was voor haar benoeming tot minister ambassadeur in Nederland en kreeg maandag op Paleis Noordeinde een afscheidsreceptie aangeboden. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren op het bericht. De Nederlander wordt waarschijnlijk vanavond in Indonesië door een vuurpeloton gedood vanwege drugsmisdrijven. Zittenblijvers op basis en middelbare scholen kosten de staat zo'n 500 miljoen euro per jaar. Volgens het Centraal Planbureau kan het overdoen van een heel schooljaar beter worden vervangen door zomerscholen of bijspijkercursussen. Dat levert dus volgens het CBB zelfs geld op. Jongeren komen dan eerder op de arbeidsmarkt en gaan ook eerder premies en belastingen betalen. Japan herdenkt dit weekend de doden van de aardbeving in Kobe 20 jaar geleden. Bij de beving, met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter, kwamen ruim 6400 mensen om het leven. Ook stortten gebouwen en verhoogde wegen in Kobe in en brak op meerdere plaatsen brand uit. De ramp is herdacht in een park in de havenstad, waar nabestaanden zo'n 10.000 kaarsen aanstaken en er een minuut stilte was. Op een eiland bij Kobe werden hulpverleners bedankt en was de hymne Amazing Grace te horen. In zo'n 100 Franse steden wordt een oude documentaire over Charlie Hebdo opnieuw vertoond. Vanaf morgen is de film over het Franse tijdschrift uit 2008 een week lang in de bioscopen te zien. Als steunbetuiging aan het tijdschrift en de slachtoffers van de aanslag op het blad. In de documentaire Het is moeilijk om geliefd te zijn bij idioten... volgt de maker het proces dat islamitische organisaties hadden aangespannen tegen Charlie Hebdo... omdat het in 2006 Deense spotprinten publiceerde. Het weer, de zon schijnt vandaag flink, het wordt 5 à 6 graden. Tegen de avond vanuit het westen buien met kans op sneeuw. Morgen bewolkt en winterse buien. Dit was het RMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu Groene Morgen Zandvoort. It's alright with me as long as you. I'll by my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 ...van Ten Sharp. Mooi nummer Jouw bent u terug in het Hoogland live... ...voor de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. De zon schijnt in ieder geval in Zandvoort op het ogenblik... ...en dat is mooi. Met de zon kwam mee, lief mij en onze burgemeester. Die gaat er welkom. Welkom. Ja, vind ja, met... je Goedemorgen. Uh... Ja. Ook luisteraars thuis natuurlijk. En ja. inderdaad, ik kijk nu naar buiten, want dat is het voorrecht als je wordt geïnterviewd in Hotel Hoogland. Dat je zo over het plein en dan het zonnetje, het is echt... Uh, ja, kort. lekker. Hè? Ja, wij zitten altijd met onze rug naartoe Dat is eigenlijk wel ja. jammer, hè? Ja. Ja. ja, maar wij gunnen onze gasten het uitzicht. Ja, ja, Doe heel we. mooie <laughs> verdeling. Cool. Goed, uh, we gaan het hebben over cameratoezicht in het centrum van Zandvoort. Mooi artikel in het Haarlem hebben we gelezen over cameratoezicht. Een... een Lastig onderwerp. Hè? Want ja. mens, mensen voelen hun privacy vaak aangetast ja. door cameratoezicht. Daarnaast <laughs> heb je alle ontwikkelingen op het ogenblik in de wereld. Hè, over ja, terrorisme en dergelijke. En dan zit hij achterover van ja. Je kan wel geen camera's kun je wel neerzetten of niet neerzetten... maar houd er rekening mee dat er nog meer in de wereld speelt. Ja. Kortom, het is heel divers. Hè? Ja, dat, dat is denk ik ook een, een van de lastige balansen die er in uh, dit onderwerp... maar ook bij het hele veiligheidsdomein zit. Dat je enerzijds, je wilt soms maatregelen nemen... waarvan je echt ook denkt, van, nou, die heb je nodig om dat specifieke onderdeel aan te pakken. Maar anderzijds, het zit hem altijd in die hele grote groep mensen... 90, 95 procent die wil dat. Uh, die doet nooit nooit mee aan dat soort extreme uitingen, maar die wil je wel borgen dat je die niet te veel aantast in hun eigen privacybeleving, in wat zij doen in de samenleving, wat gewoon goed is. Ja. Uh, en dan kun je wel zeggen, ja, we doen er verder niks. Nee. Nee, want dat, je moet voorkomen dat het doorslaat. En dat is steeds de balans zoeken daarin. En dat, en dat zie je ook met dat cameratoezicht. Nou, daar hebben we een aantal afspraken voor. Dat je die balans ook kunt bewaken. Dus ik mag die bevoegdheid alleen maar gebruiken als de raad daarvoor toestemming geeft. En ik leg dus ook verantwoording af aan de raad. En daarmee dus ook aan de inwoners hoe ik dat doe. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat uh, er wordt uh, uh, opgenomen. Hè? Er wordt ge gekeken, of tenminste, er wordt opgenomen bij die, met die camera's. En op het moment dat, uh, dat er iets bijzonders aan de hand is of is geweest. Hè? De, een incident of... Uh, iets anders. Dat men dan, zeg maar, toestemming moet vragen alsnog om naar die beelden te kijken. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat is net, nou net niet nodig, dat laatste stapje. Het is wel zo dat wij aan de voorkant zeggen: joh, daar gooien we het ook in de publiciteit. Weet, er zit ook een keurig kaartje bij. Daar en daar hangen de camera's. En weet ook dat wij die gebruiken. Ja. En op het moment dat er incidenten zijn, kan de politie zelfs live gaan inkijken via de meldkamer. Of op het bureau Zandvoort. Of via de techniek in Zaanstad waar dat wordt uitgeregeld. Als het echt een heel ernstig incident is. Kun je dus mee met die camerabeelden aansturen hoe je die politieeenheden inzet. Ja. Nou is dat niet nodig in Zandvoort. Maar het is een, een extreme situatie waarin dat zou kunnen. Dus de politie heeft op basis van de afspraken die we nu hebben gemaakt. De mogelijkheid om die beelden op te vragen. En dat gebeurt ook. Ja, in dat artikeltje wordt inderdaad worden een aantal incidenten aangegeven gegeven. Bijvoorbeeld een meneer die... of iemand, niet een meneer, maar iemand die wat had weggehaald zonder te betalen. Ja. Die is weggereden in een auto en die auto heeft men kunnen traceren en op die manier heeft men die persoon kunnen achterhalen. Nou, dat is natuurlijk prima. Nou is dat een relatief klein incident. Hè? Dat, het, het is niet zo dat dat nou wereldschokkend is. Maar het geeft wel aan dat, wat je ermee kunt doen. Ja, nou Het andere uiterste staat ook in die voorbeelden. Dat is een incident in de Halstraat geweest met een stevige steekpartij en een bijvoorbeeld uh, aansluitend gelijk uh, een mep Nou, dan is het gewoon handig dat de politie op dat moment even mee kan kijken en sturen... van hoe zetten ze de eenheden in. Want dat wil je heel snel de kop ingedrukt hebben. Ja, en je hebt natuurlijk ook dan ook de juiste beelden van, van hetgeen er gebeurd is. Hè? Wat is er echt gebeurd, dat weet je dan? Dat, uh... Nou, ja, ik... Uh... Volgens mij is dat onze hond. Ja, dat is jullie hond. Ja, die, moet even, die moet even dag zeggen tegen Yvonne uh, die, die binnenkomt. Die is voor De subjectieve veiligheid. Ja, precies, dat zeg ik altijd daar. Ja, wat, wat je daarin in merkt, is dat uh, zo'n beeld helpt bij het interpreteren van wat er ze werkelijk gebeurd. Oh. Ja. Ook het kijken naar beelden, dat vergt wel een zekere vaardigheid en objectivering. Wij kijken allemaal naar anders naar beeld. Ja. Lijkt dus me wel. Wat je in dit hele stelsel borgt is dat je daarvoor mensen hebt die zich getraind zijn om te objectiveren en letterlijk ook op te schrijven wat ze zien. Zonder te interpreteren. Want ja. als ja, ja, dat is knap hè, dus die, als je precies, dat kan. Dat is een vaardigheid, dat ja. noemen we neutraal kijken en neutraal beoordelen. Cool. Dus dat moet je allemaal borgen achter dit stelsel. Ja, maar die leggen het vast in proces procesverbaal. Ja. Ja. En daar heb je natuurlijk wel eens van. Ja, ja. en op dat moment wordt zo'n beeld ook gezekerd, noemen we dat. En dan gaat hij uit het geheugen daar. Maar dan wordt hij in het strafrechtelijk strafrecht, systeem gebruikt. Zodat rechters daar later ook gewoon nog naar kunnen kijken. Ja. Want u ziet in het stelsel dat wij vier weken uh, die beelden mogen bewaren. Maar gaan we hem gebruiken, dan mag hij langer worden bewaard. Totdat het hele strafrecht traject is uh, uh, afgerond. afgerond. Want ook in dat traject zitten steeds weer die neutraliseringen. Aspecten, dat we onafhankelijk en neutraal blijven kijken en toetsen. En dat moet je borgen. Nou En, en dat gaat met zo'n stelsel prima. Nou zijn er camera's in de Haltestraat, begrijp ik. Ja. Uh, op het Gasthuisplein. gasthuisplein. Op het Raadhuisplein. Uh, uh, ja. En op het Kerkplein waarschijnlijk. En op het Kerkplein. Ja. ja. ja. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere plekken die een beetje. Zoals dat steegje tussen. Ja, dat steegje. Hebben we steegjes. Ja, nou ja, ja een steegje. We steegjes, ja, ja, het steegje tussen. Um, Gashuisplein uh, uh, en Kerkplein, zeg maar. ja, ja, Tussen, uh, tussen de uh, Dat, ja, dat Maar ook dat stukje waar op de hoek, uh, zeg maar, uh, de klikspaan is. Mm -hmm. dat, dat straatje. Oh, ja. En daar is ja. natuurlijk ook. Zijn dat geen plekken waarvan je zegt, daar zou misschien ook wat moeten komen. Want er is ook wel eens wat gebeurd. Nou, en en dat, dat vind ik is net weer een van de balansen die je zoekt van waar zet je ze in en waar niet. Ik ben zelf niet uh, een, een groot voorstander van camera -toezicht. Ik vind dat het echt het laatste middel. Je moet prima je aanpak sturen op wat zien we op straat. Wat zien onze politiemensen, wat zien onze handhavers, wat zien de horeca-ondernemers, wat zien de inwoners. Zij moeten preventief zijn. Ja, en die krachten bundelen leidt tot een aanpak waar je de slagkracht uithaalt. Als dat niet blijkt te werken of soms door incidenten escaleert, dan zet je dit toezicht in. Ik, ik geloof dus niet in dat wij op elke hoek van de straat een camera moeten hebben of een politieagent. Nee. Dus je zult met andere maatregelen, als dat op bepaalde plaatsen niet goed gaat, oplossen. En als dat niet blijkt, zet je tijdelijk daar een camera neer. Nee. Als dat de oplossing zou zijn, want er zijn nog veel ja. meer andere oplossingen. ja. Ja, ik ga ze niet allemaal met de voornemen. <laughs> nee, nee, maar dat snap ik. Dan ga je, je het. Uh, nee, precies. Dus dat is ook niet handig. Ja. Want dan weten ze ook dat we, dat, dat, uh, we kunnen ze ook alweer omheen dan. Ja. Ja, maar nee. blij, mocht blijken dat in een van die steegjes gewoon de, de, de openbare orde en veiligheid, want daar gaat het om ja, geobjectiveerd, echt stals later wordt geschonden. Ja, de eerste maatregel is daar, verscherp toezicht. Ja. ja. Zo simpel is het. Het, ik was trouwens uh, verrast over dat dat in feite niet eens zo'n hele dure uh, actie is. Want ik, ik, Bedankt ik, voor het compliment. Uh, want wij hebben uh, nou, ik, uh, eerlijk gezegd, scherp uit onderhandeld. Ja, ja. ja nee, maar ik, ik had eerlijk gezegd daar een veel hogere prijs uh, bij nou, verwacht. Nou, dit, dit is wel in alle opzichten een, een, een koopje. En dat zeg ik niet in de verkeerde zin van het woord. Des, destijds is dit allemaal gestart met een proef van de KLPD. Dat is uh, de, de, de Rijksdienst voor de politie. Omdat wij in Zandvoort een unieke situatie hebben. Wij hebben twee toegangswegen en zij wilden een proef doen. Om met allerlei camera's te kijken wat kun je beïnvloeden. Uiteindelijk is die proef, proef gestart. Maar is er niet uitgekomen wat zij dachten. En toen hebben ze gezegd, nou we zijn bereid die camera's te laten hangen. En dan gaan jullie op termijn puur het Kijkgeld En dat is voor de luisteraars thuis dus aanhangstekens. Je moet dan die beelden naar Zaanstad uh, laten gaan. En daar moet voor betaald worden. Ja. En daar is uh, 2000 euro een, een, ja, een, een redelijke vergoeding voor. Ja, vind ik wel. Voor de veiligheid vind ik ja, dat ja. zeker. Ja. Maar als de camera's moeten worden vervangen, dan praat je weer over andere kosten. Ja, dat is over een jaar of vijf ja. of zo. Kunnen jullie vast gaan sparen nu? Hm, ik denk het. <laughs> Ja, de begroting staat al zo onder druk. Dus, uh, nou, ja. We komen daar een heel eind. Komt een heel eind, oké. Ja. ja, goed, dus dat betekent dat er veel mensen zijn die daar toch al tegenaan protesteren. Tegen die, die, die installatie van camera's. Hoort u daar veel over? Ik hoor daar zelf niet zo gek veel over. Wel, wel, de, de, wel wordt er discussie gevoerd. En dat vind ik ook terecht. Dat die balans er moet zijn. Dat je niet moet doorslaan. Dat is, dat is ook, zo moeten we elkaar scherp houden in dit de democratische stelsel. Dat we steeds afwegen waar is het nodig en waar niet. Dus die discussie moet gevoerd worden. Maar ik hoor relatief weinig mensen die er echt op tegen zijn als het nodig is. Nou, ja, dat is op zich prettig natuurlijk. Want dan kun je dat, ja. toch, dat beleid voortzetten. Hè? Ja. Ja. Ik denk dat het voor de ondernemers in die straten waar dat dan is uh, ook positief uh, werkt. Want zij voelen zich natuurlijk ook iets veiliger. Maar ook gesteund in het beleid wat zij zelf ook moeten voeren. Want zij hebben natuurlijk ook een beleid waarbij ze moeten voorkomen dat er uh, dingen escaleren. Precies. En dan is dit wel een hele mooie ondersteuning voor jou. Ja, en, en dat is ook wat je terug hoort. Dat het erg bijdraagt aan de, de subjectieve veiligheid noemen we dat. Dus dat is de gevoelsbeleving van mensen. Uh, politie, ondernemers en inwoners hebben het gevoel daardoor dat het gewoon wat veiliger wordt. Omdat je een zekerheid nog achter de hand hebt en dus dat je die beelden kunt terugkijken. Nee. Nog los van de actieve variant dat je als het echt even uh, ertoe doet, real time kunt uh, meesturen. Ja. Maar dat is gewoon te activeren dan op dat ja. moment. Ja. Ja. Ja. Op zich een mooi uh, systeem. Daarom gaan we het ook uh, proberen te continueren. Ja. Dat betekent in ieder geval voor dit jaar dat, uh, dat ze blijven hangen en dat het gebruikt gaat worden. Uh, nou, zoals de, het budget is al door de raad toegekend en we praten nu over de verordening en de evaluatie. Dus ik, ik ga er ook vanuit dat dat wordt gecontinueerd als ik de signalen goed beluister. Maar dat is dan de raad. De, de, de zaken die daaruit voortgekomen zijn, zijn dat dan dingen die, zoals u al eerder heeft gezegd, ervoor zorgen dat de beelden die daarbij gebruikt worden ook langer bewaard blijven? Of wat gebeurt daarmee? Is, is dat dan, wordt dat dan daarna vernietigd? Ja, of... ja dat, dat, dat zit eigenlijk gezekerd in het hele strafrechtproces. En dat proces kent ook een aantal waarborgen, waarin op het moment dat zo'n... Strafzaak helemaal ten einde is dus dat de laatste stap is gezet en de uitspraak definitief is dan is er een, een soort vervaltermijn op basis waarvan dat dan allemaal vervalt en dat, dat is eigenlijk al tientallen jaren oud dat doen we ook met want of je nou een camerabeeld hebt of een uh, getuigenverklaring of wat dan ook, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan ja. En dat past in dat stelsel. Ja, okay. ja want ik kan me zo voorstellen, zo'n getuigenverklaring van mensen. mensen de, de, de, wat je zegt, dat is, uh, uh, mensen moeten objectief uh, kijken en niet vanuit hun emotie. Want dat gebeurt natuurlijk. Hè. Als, als je tien uh, mensen op een rijtje zet en die laat je iets zien, krijg je tien totaal verschillende verhalen over wat ze hebben gezien. Ja, Welkom ja, in de echte wereld. Ja. <lacht> Ja, zo ja, werkt dat. Hè. Nee, maar dat is ook, en dat is ook niet erg. Hè? Daarvoor zijn wij mensen. dat is, ook ja, mooi, dat is de emotie. Hè? Dat is emotie, dat is gevoelsbeleving. Dat is wat ons drijft. De, maar we moeten ons dat zelf bewust van zijn. Op het moment dat we gaan kijken. We gaan het in een ander vat of ander traject gieten. Zoals het recht. Ja, zeker. Nou goed, we zijn benieuwd naar de resultaten. En de definitieve raadsbesluit. Maar dat komt wel goed dat ik dit zo hoor. Ja, ja dat denk ik. Ja. Daar gaan we vanuit. We gaan even naar de muziek. Komen straks na de muziek nog even het ding mij terug in dit programma. We luisteren naar de uh, Birds. We, we, we hebben, ja, we hebben net even al wat... Uh, we, we wilden even bijpraten over het een en ander, zeg maar. Nou, normaal dan, ben je daarop, pardon, dan bent u daarop voorbereid uh, over het bijpraten. Maar dat Doen hebben we dan nu onbevangen. niet... Dat kan ook een keer. Dus het recht om te zwijgen is er dan, hè? <laughs> Ja. Uh, deel 1, ja, de, de, de Watertoren hadden we een onderwerp gepland, eigenlijk voor de toekomst van uh, de Watertoren, met meneer de Graaf te praten, die komt nu ja. een andere keer begrijpen uh, Nou, meneer de Graaf wil eerst met de wethouder spreken ja. over uh, dat wat er zeg maar, aan plannen is. En uh, dat lijkt me ook wel terecht dat hij dat ja. zegt. Uh, want het is natuurlijk, uh, uiteindelijk is het niet het bezit van de gemeente, hè, de Watertoren. Het is een nee, oh, particulier bezit. Uh, de gemeente heeft wel op het plein uh, bezittingen. En vanuit die optiek heeft de gemeente ook altijd gezegd... als we daar, als daar trajecten gaan beginnen... is het verstandig om af te stemmen. Om te kijken van hoe kun je elkaar versterken. Ja. Ja. En uh, ja... Dat, dat er een ontwikkeling op, de, op het Watertorenplein en rond de Watertoren gewenst is. Daar is denk ik ook iedereen het over eens. Ja. En uh, zeker nu met de wisseling in het college. Uh, waarin je toch uh, met een nieuw college ook wat uh, dingen anders ziet gaat lopen. Dat hoort ook bij collegevorming. Is het denk ik verstandig dat uh, de partijen ook met elkaar gaan praten en blijven praten. Vandaar ook dat het thema in de, raad, uh, of in de commissie van woensdag volgens mij even aan de orde is. Ja, oké, okay, daar, daar komt dit on, uh, punt ook weer naar voren dan. Uh. Ja. ja. En ook de, de, de, de, de, het krantartikel wat spreekt over de rel van de factuur van 9000 euro... waarvan ik mij nog steeds afvraag, hoe komt dit bij de pers terecht? Wie gaat dit nu gewoon zeggen? Nou, het, het, het leuke van een gemeente is dat wij een openbaar instituut zijn. En dat het dus college dus besluiten neemt die openbaar zijn. Ja. En die kan een ieder volgen nou ja, en iemand heeft dit gewoon gehoord en ja. bedacht. Het ja, staat gewoon op onze besluitenlijst. Dat wij nou ja. besluiten nemen en ook gemotiveerd waarom we dat doen. En dan vervolgens uh, is het aan mensen wat ze ermee doen. En uh, dat, dat is een, een, een belangrijk aspect van onze instituut, van die openbaarheid. Dat wij ook bereid zijn daar verantwoording over af te leggen. Maar is het dan ook openbaar dat men twijfels trekt over het feit dat die uh, opdracht is gegeven en dat men er niks van weet, Want dat lijkt me dan niet... Wat niet. Nee, dat is allemaal interpretatie. Dat laat ik allemaal aan wat een ieder zelf wil. En daar gaat de portefeuillehouder ook woensdag nog op in. Ja. Wat je, als je zo'n besluit neemt, en dan, dan kun je via verschillende manieren naar Zondvoort komen. Zeg ik altijd, de route kan variëren. Nou, daar gaat het college over. En in dat besluit zelf zie je ook een aantal afwegingen. Je hebt de echte werkelijkheid en de juridische werkelijkheid en daar maak je dan keuzes in. Maar nogmaals, de essentie en de, de details, daar gaat de portefeuillehouder over. Uh, daar ga ik niet over. Hmm. Ik ken ze natuurlijk wel, maar ik wil hem niet voor de voeten lopen. Dat is onverstandig. Nee, nee daar, daar moet over Omdat gesproken worden. In dit soort besluiten, dat dan uh, raad en college elkaar daarop aanspreken. En dat kan. En dat wordt dan gehoord en dan gaat iemand daarop in en die gaat dan... Vragen stellen. Het leuke aan, aan Nederland en mensen is dat ook wij allemaal kijken naar iets en ons eigen beeld hebben. De kunst is om eerst vragen te stellen en dan pas te oordelen. Ja. ja. Nou, als je dan dit leest, hè, als je van Jan de Pet de kranten opslaat, je ziet gewoon dat de gemeente weer 9000 euro ergens voor uitgegeven heeft, waarvan je maar af moet vragen of het wat wordt. Als je dat dan leest, dan, ja. dan komt daar een nare. Uh, ja, naar gevoel boven. Jerry Kramer zei het in het vorige uur al. Van, ja, integriteit. Die, die, die je kunt, uh, als onderwerp kunt stellen hier. Omdat mensen gewoon ja, toch zo met modder blijven gooien naar elkaar. En dat is jammer. Uh, en dat is een ongewenst effect. Als dat beeld ontstaat. Daar ja. Zit het ja, maar dat wordt age. hier duidelijk gezegd. Er worden ook en namen en genoemd. Dat is jammer. Ja. Nee, dat, dat, is, dat ben ik helemaal uh, eens. Als je dat als effecten toetst, is dat ongewenst. En de kunst is dus om dat te blijven beïnvloeden. En dat betekent ook dat uh, je beter rechtstreeks met elkaar kunt praten... dan via een derde partij. Oh. Nou, als iedereen zich dat goed realiseert, gaat dat echt helpen. Want uiteindelijk doen wij dit niets meer en niets minder... om deze gemeenschap verder te helpen. Ja. ja, het, het, ja het heeft dat ook nog te maken... met het bestemmingsplan van, van dat plein? Dat daar nog dingen uh, moeten veranderen? Of dat die wenselijk zeg maar, zijn? Althans, die is misschien zo oud... dat bestemmingsplan, dat je ondertussen moet nee, kijken van... Het bestemmingsplan is niet zo oud. En ik... Uh, nee, dan, dan, dan, dan zou ik een aanname moeten doen... en dat ga ik niet doen op dit dossier. Ik... Het zou kunnen dat het, dat het daarmee te maken heeft. Ik verwacht het alleen niet. Ik weet het gewoon onvoldoende. Want ik, ik heb niet met de andere partijen gesproken. Natuurlijk ben ik wel lid geweest van het college in, in die periode. Uh, maar, maar niet in die zin heb ik daar signalen over gekregen. Heb ik ook nog een andere vraag. Want ik, ik heb gezien dat die mooie plantenbakken die men uh, neergezet gezet heeft, zeg maar, in de, in de aanloop vanaf het station, hè? dus bij de passage daar, ja. richting Bouwers Palace, daar stonden planten met uh, plantenbakken met mooie jonge duindennen. En in één keer zag ik dat er een paal uit de grond was getrokken. En die bakken zijn weg en die staan nu zeg maar tussen de flatgebouw, achter de flatgebouw van het Venemaplein en toen dacht ik wat, wat gaat hier ja. nu weer gebeuren Daar hebben we, niets, we hebben wel gelezen van goh, we gaan ze neerzetten want dit wordt het, hè, de, de, de aankondiging van een nieuwe entree ja. en vervolgens zijn ze weer weggehaald ik val door de mand. Want ik, ik heb dat gebied recent niet bezocht. Dus ik weet niet wat er is gewijzigd. Het zou heel goed kunnen. Ik, ik weet het gewoon niet. Ik weet wel dat het entreegebied Zandvoort. Want daar, daar praten we over. Ja. Is van het station tot en met het strand richting Pelles. Uh, daar zijn we bezig met een transformatie. Dat gaat een paar jaar duren. En tijdens die transformatie worden er ook allemaal proeven uitgevoerd. Dus het zou een proef kunnen zijn? Dat zou kunnen. Dat, dat, dat is wat ik op hoofdlijnen ervan weet. En ik zou zeggen nodig te de uit. Dat is uh, wethouder Bluis. En die, die kan jullie er ongetwijfeld verder uh, over bijtraten. Nou, dat lijkt me heel interessant. Ja, die, gaan, die gaan we vragen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Ja. Hij is erg gemotiveerd op dat dossier, dus... Uh, ja. Voel hem aan de tand. Ja, nou, dat oh. lijkt me een goed plan. De laatste vraag of u zelf nog iets zou willen vertellen. Uh. Pannen van 2015. Toen speech op de nieuwjaarsborrel. Ja. <laughs> de Republieks antwoord. Ja, daar is ook wel het een en ander over gereageerd. Ja, ik, ik, ik was wel tevreden over de reacties die dat opriep. Goed. Um, want uh, dat was natuurlijk een onderdeel van, van wat ik daar uh, beoogde. Is dat, dat het mensen even uit hun comfortzone haalt. Dat we gaan nadenken over wat willen we nu gaan doen. En dat sluit ook eigenlijk een beetje aan bij de onderwerpen die we hier hebben genoemd. Uh, is dat wij dit dorp verder willen helpen in de volkeren. Uh, dat je dingen in beweging wilt brengen. Dus ik heb geprobeerd daar de kernwaarden waarvan ik denk die horen bij Zandvoort te benoemen. En als je dat samen gaat doen en ook een aantal dingen loslaat... is dat je dan een energie hier kunt krijgen die enorm versterkt. En de mensen die mij goed kennen weten dat ik buitengewoon koningsgezind ben. Ja, dat vond ik wel dus die grappig. Die scherts op basis van die historie kunnen trekken. Ja. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar is bij sommige mensen niet helemaal aangekomen hoor. Nee, Want er waren mensen hoor. die vonden het helemaal niet koningsgezind dat deze opmerkingen over de republiek nee, gemaakt. Uh... We hebben allemaal recht op onze eigen mening. Ja, het. Dus, uh, ik dat ben is Maar ook... ja, nou ja. Het kan wel eens goed zijn om mensen even wakker te schudden, gewoon met, met iets geks. Ja, ja. ja. dus uh, ik dacht, dan laat ik het dit jaar anders doen. En ik denk dat ik daar dit jaar nog wel een paar keer op terug ga komen. Op de Republiek. <laughs> op de Republiek Zandvoort. <laughs> ja, precies. Want dat, ja, is nee, dat was ja, de insteek. Ja, dat dat was duidelijk. En nog dat wij in staat zijn om fantastische eigenzinnige evenementen uit de grond te stampen. Ja. Met een ja, is ook prachtig strand. Ja. En een prachtige centrum. Daar gaat het om. Zeker. Ja. Ja? We, gaan, uh, we gaan het meemaken in dit jaar. Ja. Zeker. <laughs> we spreken ongetwijfeld nog wel hier uh, ja. bij ja. CFM. Uh, ik kom hier regelmatig ja. terug. of u het wilt of niet. Ja, dat is allemaal goed. Prima. Nou, bedankt voor de komst. Bedankt voor de komst. De zou ik en een goed en, uh, weekend ook voor de luisteraars. van weekend. En wij gaan weer uh, naar de muziek toe. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, we willen het graag hebben over... Uh, de nieuwe rijrichting van de Grote Krocht. Maar alles wat daar een ook een beetje omheen hangt. Hè. Ja. Wat, ik, wat ik bijvoorbeeld... Uh, wat brandt bij mij is... Uh, waarom heeft men... de bewoners bijvoorbeeld van de Hoge Weg... Die dus nu op de schop is, hè, waar nu heel hard aan gewerkt, niet de mogelijkheid gegeven om hun auto's bijvoorbeeld in de parkeergarage te plaatsen tegen, nou ja, uh, met een vrijstelling. Want die mensen moeten hun auto ergens kwijt en die parkeergarage staat half leeg. Er is een inspraakavond geweest in juli 2014. Dat vond ik uh, heel erg vroeg eigenlijk. Ja. En uh, ja, De gemeente denkt dan... ja, we kunnen nooit uh, vroeg genoeg zijn. Dus laten we het dan maar doen. En op die avond is er wel degelijk uh, gepraat... over de voorzieningen die gegeven gaan worden... voor de bewoners op de Hoge Weg. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een parkeervergunning... ergens anders dan op de Hoge Weg. Dus de mensen hebben wel degelijk de gelegenheid gekregen... om... Uh, ergens anders een parkeervergunning aan te ja. vragen. En uh, dat is wat ik weet. Er is 16 januari jongsleden. Het is de afgelopen woensdag. Donderdag geweest. Is er nog een brief geschreven naar de bewoners van de Hoge Weg Door de gemeente. Dat heb ik net op de site gezien vanochtend. En uh, uh, het het blijft ontzettend lastig. Ja. Mogen ze dat dan alsnog doen? Mogen, ze, mogen ze alsnog een vergunning aanvragen ja, voor een andere plek? Vergunning aanvragen, Want die mensen moeten een auto ja. kwijt. lijkt me wel. En er zijn ook heel veel bewoners op de Hogeweg die bijvoorbeeld een garage hebben. ondergronds parkeergarage. Er zitten daar appartementencomplexen. Dus daar moet een oplossing voor gevonden ja. worden. En ik praat natuurlijk niet namens de gemeente. Maar ik kan me voorstellen dat ze... Daar zou dat een oplossing zijn om daar de, de ja, LDC garage beschikbaar je, voor dat, te stellen? Dat want zou kunnen. er is, is toch daar, daar, is, ruimte zat. daar ja. is ruimte zat. En ik zou dat een, uh, uh, een heel goed voorstel vinden. Ja. Ook uh, namens uh, de gemeente. Dus uh, doe wat met dit idee. Ja. Er, nou, een... er is geen bewonersgroep Hogerweg of zo. Hè? Er is geen bewonersgroep nee, Hogerweg. Nee, nee. Uh, uh, wat wij als ondernemers wel hebben, is uh, dat wij er ook mee geconfronteerd worden. En de Hoge Weg is een hele belangrijke toevoerweg. Dat zie je nu, hè? Je Kort. ziet nu wat wat ja. als het veroorzaakt. Hè? En uh, in de oude situatie was... Uh, de kocht is altijd een winkelstraat geweest waar je uh, eigenlijk altijd heel makkelijk kan parkeren. De kocht is een winkelstraat waar mensen hooguit... 10, 15, 20 minuten hun auto neerzetten. Ja. Op het moment dat je de krocht oprijdt en je ziet links, rechts dat alles vol staat. Je maakt een rondje en je gaat rechtsaf weer de hoge weg op. En je gaat linksaf gaat de oranje, oranje, oranje staan. En dan ga je opnieuw proberen je te kijken. Ja, proberen ja, ja. En dan rijdt een auto weg en je kan je auto parkeren. Ja. Normaal gebeurt dat, dat zo. Ja. Dat verloopt is altijd heel snel. Dus die hoge weg, daar hebben we als ondernemers en niet alleen op de krocht. maar ik denk ook in ons, het, het gaat gewoon heel veel last van. Heel veel last van. Ook gezien de tijd, het gaat drie maanden gebeuren. Maar ja. We weten dat het uh, uh, moet gaan gebeuren. Ik heb de tekeningen mogen zien hoe het eruit komt te zien. Dus we moeten het positief bekijken. Nee, het is maar goed. Het moet wel. gebeuren. Dat is klaar. Dit soort klussen zijn dermate groot en ook in oktober de Sanderdtslaan drie weken dicht brengt ook niet echt extra uh, uh, mensen naar het dorp toe. En dat is nu met de krocht ja. ook zo. Maar het moet natuurlijk wel altijd in die wintermaanden gebeuren. Ja. Wat dat betreft houdt de gemeente zich aan de afspraken die toen tijd met ondernemend standvloed zijn gemaakt. Van jongens, dat soort grote klussen. Alsjeblieft doe het in de wintermaanden. En doe het niet in de zomer. En, en nu hebben we dus uh, de situatie dat je de grote krocht weer op kan rijden. Ja. Huh? ja. Dus op de ouderwetse situatie. Op de ouderwetse situatie. Dan kom je situatie. op het pleintje van het raadhuisplein. Ja. En eigenlijk, als je het dan goed qua afvoer zou willen doen, dan zou je de Oranje straat een andere eenrichtingsweg moeten geven. Dat je weer naar boven kan. En dat je dan gewoon weer de, de grote ja, weg op kan. en dat heeft verschillende nadelen. Ja? Uh, die straat is vrij stijl. Al het vrachtverkeer wat tegen die straat omhoog moet, moet echt veel gas geven. Dus... Uh, de dat geeft een hoop... Oranjestraat zijn heel bang dat ze echt heel veel overlast krijgen. En dat hebben ze nu eigenlijk ook al. Want de bevoorrading van een Dekamarkt en een HEMA... Die geeft... Uh, en ja, dat zijn wel bedrijven uh, die om vijf uur, half zes zo'n ja. straat inrijden. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen als dat omhoog moet... Om die tijd, ochtends vroeg, dat de mensen wakker worden daarvan. En uh, dat is niet een ideale situatie. En uh, wij opteren als ondernemers eigenlijk, uh, daar zijn we druk mee bezig, al een aantal maanden. Met gesprekken met wethouder Kuipers, onder andere is dat al, uh, die weten al van ons voorstel af. We uh, zijn bezig om dat goed op papier te zetten. En te kijken of we de komende periode een meerderheid in de raad krijgen die zeggen die rijrichting van die grote kort moet blijven zoals die nu is vanuit de Haarlemmerstraat gewoon het dorp in. Laten we nou eens een keer een toeristvriendelijke maatregel nemen. Laten we nou eens gewoon zeggen van mensen u kunt gewoon vanaf de Haarlemmerstraat de, het centrum van het dorp in. Als je besluit om dan ook de Oranjestraat zo te laten als dat die nu is... dus van boven naar beneden, vanaf de hoge weg... krijg je dus aan twee kanten krijg je dus, uh, uh, uh, verkeer wat het dorp ingaat dat is goed voor ondernemend Zandvoort. Dat is niet alleen goed voor de ondernemers op de Grote Krocht, zeer zeker niet, maar vooral voor de ondernemers. Ja, want dan moeten ze dus wel via de Haltestraat terug. Via de Haltestraat. Of de Prinsessenweg. Of de Prinsessenweg. Ja, als, als je kijkt naar... Ja, maar ja. is dan het vrachtverkeer, he, want daar gaat het natuurlijk wel even over. En daar hebben de verkeersdeskundigen grote problemen mee bij de gemeente. De jongens die het kunnen weten, die zeggen dus, ja meneer Tromp, dat kan je allemaal wel zo zeggen. Maar kom jij maar eens met een voorstel hoe dat vrachtverkeer dan het dorp uit moet. Ja. Als dat allemaal vanaf de grote kocht, dus het Albert Heijn, gebeuren met hele grote vrachtwagens. En, uh, uh, maar ook een dekenmarkt en een HEMA, dat zijn toch grotere vrachtwagens. Hoe moet het dat in godsnaam toch ja, uh, en, en dat, dat los je dus op door de Oranjestraat de andere kant op te laten rijden. Dat zou je oplossen dan heb je wel door de Oranjestraat goede verkeerscirculatie. Kant, Dan heb je goede verkeerscirculatie. Dan blijf je met het probleem zitten van uh, dat vroege uh, laden ja. en, en, en lossen. Ja, dat, dat is er nu ook al. Hè? En dat is er nu ook al, maar... Of je met een vrachtwagen van boven naar beneden rijdt. Of, uh, Want die, die motor staat gewoon uit. Ja. Ze kunnen gewoon, zonder motor, kunnen ze hem gewoon eigenlijk. Uh, ja, ze rollen vol gas. Of dat je naar boven moet, dat geeft even een ander geluid. Dus dat ja, geeft ja. een groot probleem. Ik vind het ook toeristvriendelijker om alles gewoon zo het dorp in te laten. Alleen je moet natuurlijk wel je realiseren als ondernemer in een dorp. dat je dus ook moet zeggen van. ook met voorstellen moet komen. Ik heb altijd geleerd, als je met dat soort zaken eh, aankomt bij eh, instanties als de gemeente... moet je niet alleen zeggen van wat je wil... Maar je moet ook proberen om mee te denken en aan een oplossing te ja, denken. Dat ja. En uh, dat doen we ook ook binnen het OBZ, ondernemersbelangenslandvoort. Zandvoort is dat een hot item wat iedere keer, zolang het nog niet opgelost is, terugkomt op de agenda. Ook in het gesprek maandelijks wat we hebben met de wethouder komt dat steeds weer naar voren. En uh, uh, wij opteren als ondernemers zijnde, en dat geldt voor de horeca en dat geldt ook voor, om het vrachtverkeer. ...via de busbaan uh, het dorp uit te laten rijden. En niet alleen uit te laten rijden... ...maar wij vinden als ondernemers... ...dat zo'n belangrijke aanvoerweg en afvoerweg... ...als de busbaan is het verlengde van een prinsessenweg... ...enkel en alleen gebruikt wordt voor de bus van de zotte. En Met zo zonder van het stuk wat er ligt. Zonder van het stuk wat er ligt. Wat zou er mooier zijn om al het vrachtverkeer... ...vanaf de kruispunt tolweg. de rotonde tolweg het dorp in te laten komen via die busbaan. Zodat ook de mensen in de Haarlemmerstraat... geen grote vrachtwagens van Albenheim... meer voor hun neus hebben. Want die Haarlemmerstraat is daar eigenlijk helemaal niet... geschikt nee. voor, nee. om van die grote vrachtwagens te hebben. Daar is die busbaan mooi geschikt voor. Maar zit je dan bij de Prinsessenweg... niet met een probleem? Want daar, nou is het op de Heenweg natuurlijk wel... rechtdoor, hè, dan kom je langs het Zwarte Veld... zo, ja, ja. maar als je dat dus... het dorp uit wil laten gaan... Ja. dan zit je wel met een rare bocht... waar... Nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het zo dat... Die die baan die nu gemaakt is, waar een fantastisch mooi hekwerk voor gemaakt is met planten... om ja. de kinderen van de school te beschermen, ja. die niet zo meer de straat op kunnen. Dat is heel netjes is dat opgelost en dat werkt ook heel goed. Die baan die daar loopt is meer dan breed genoeg om daar vrachtwagens doorheen te krijgen. En dat weet ik omdat er nu heel veel vrachtverkeer is ten aanzien van het bouwen van de nieuwe Albert Heijn. Ja. De bouwlocatie. Dus er komen van die hele grote zware vrachtwagens komen. Daar. En die rijden gewoon over diezelfde baan Prinsessenweg. En die kunnen zelfs de ronding maken naar de uh, Koningingenweg om dan het dorp uit te rijden. Zo. Maar ik wil de Koninginjenweg niet belasten met vrachtverkeer. De want dat, die, die weg is te smal. smal. daar wonen te veel bewoners. Wat is er niet mooier om die busbaan te gebruiken. Om die te gebruiken. Zowel als toevoerweg voor vrachtverkeer. En als afvoerweg. Vrachtverkeer en bussen mogen op die weg rijden. Voor de rest niemand. Die weg is breed genoeg. Om een bus en een vrachtwagen langs elkaar heen te laten rijden. En... Volgens mij is het het ei van Columbus. En we moeten denken niet alleen in nadelen. We moeten ook denken in voordelen. En naar nou onze vaste overtuiging heeft het veel meer voordelen. dan dat het nadelen heeft. En. Uh, uh... Een oranjestraat naar beneden is heel toeristvriendelijk. Het omdraaien van een grote kort naar het centrum toe is heel toeristvriendelijk. En we hebben natuurlijk wel te maken met recessie. Uh, ja. en, uh, Je moet proberen het in, beter te krijgen. Ook in de haltestraat er, zijn er heel veel uh, ondernemers. Maar ook voor een straat als de Kerkstraat is het veel... ...fijner om zo de reenrichting te maken. Ja, vrachtwagens zijn nog wel eens in de war, hè, nu. Want het is, je ziet dingen gebeuren. Je die, ziet ik, dingen gebeuren ja, nu. Ik, is... ik zag, uh, wanneer ja. was het uh, vrijdagochtend was dat geloof ik, kwam er een vrachtwagen... Of ...vrijdagmiddag was dat. Een vrachtwagen die kwam via de rotonde de hoge weg op. Ja. Die ging dus richting de Oranjestraat. Ja. En kwam ja. dus daar tot de conclusie dat hij dus niet verder kon. En die moest daar een draai maken. Nou, en dat, dat... Ik, ik, ik hoop dat Albert Heijn goed communiceert met zijn uh, uh, toeleveringsbeleid... Bedrijven, hoe de rijrichting moet. Maar ook de vrachtwagens rijden gewoon nu nog vanaf de verkeerde kant, de, de krocht op. Vanaf het Raadhuisplein. Ja, daar een hekwerk nu staat. Er staat nu een hekwerk. En, ja. uh, uh, een verkeersregelaar ja, daar tijdelijk neerzetten? Ja, uh, communiceer goed. Ja. Met. En uh, had op de voorpagina een advertentie gezet als gemeente zijnde van mensen, let op, de rijrichting van de grote Krocht wordt omgedraaid. Het is een situatie die al tien jaar bestaat. Dus daar heb je echt wel wat meer voor nodig als alleen een bord neer ja. te zetten om dat uh, goed te... En ik hoop dat er geen ongelukken gebeuren. Er wordt gelukkig niet te hard gereden. Nee, het is, het maar het is niet een plek waar je heel stil rijdt. Nee, en, uh, uh, maar er moet wel wat gebeuren. Dus ik heb uh, contact gehad met uh, Gilles Kok, onze grote vriend van de Zandvoortse krant, en gevraagd of je daar op de voorpagina extra aandacht aan wilt besteden, zodat... Iedereen is antwoord in ieder geval op het weet. de situatie. Ja. Uh, hoe lang duurt het nog voordat dat uh, stuk bij Albert Heijn uh, klaar is? Het zit er uh, bij Albert Heijn zelf. De, de nieuwbouw van Albert ja, Heijn Ja precies, bij jou voor de deur zeg oh, maar. Ja, dat gaat nog uh, anderhalf, dat is september 2016 wordt dat opgeleverd. Dat maar dan moeten ja. er geen gekke dingen gebeuren. Nee, dan moet precies. En geen en tegenslagen. Ze moeten begraven worden, dus ze weten niet wat ze allemaal tegenkomen. Daarna moet er gebouwd worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat uh, zeker... Uh, oktober, november zal worden. Als ze voor eind 2016 klaar zijn... Ja. dan uh, zijn ze spek open. Komt er nog een, uh, een heroverweging... Uh, over het uh, houden van de markt... op dit plein op waar jij nu woont... bij het LDC? Uh, ongetwijfeld aan de ene kant. Aan de andere kant... Uh, er zijn natuurlijk allerlei... Uh, faciliteiten aangelegd... daar op de kort zelf. En... Uh, ik zal je besparen hoeveel geld dat kost. Maar om dat allemaal aan te leggen. Om te faciliteren. Ten aanzien van uh, niet alleen zwakstroom, Maar ook krachtstroom. Die kasten die er staan. Er staan twee van die hele grote elektriciteitskasten. In verband met water. Wat allemaal aangelegd moet worden. Dat kost klaar voor met geld. En we le leven gelukkig in de gelukkige omstandigheid. Dat we uh, in het centrum van het dorp. Nog een andere locatie hebben. Dat ja. doe jij op Het evenementenplein. Ja. Het uh, Louis-David'splein. Hoe het ook mag Waar ook van die kasten staan. En waar je de markt eigenlijk zo naartoe zou kunnen verplaatsen. Ja, maar ik geloof dat het, het, het aan- en afvoeren van de grote vrachtwagens daar misschien nog wel een probleem zou kunnen nee, zijn. Nee, totaal hè? niet. Nee? Totaal niet. Er zijn opritten gemaakt waar die wagens zo op kunnen rijden. En ook af, af kunnen rijden. En... Uh, ik woon daar, dus ik zie ook dat die oneigenlijk gebruikt worden. Het wordt ook een sluiproute met auto's die over het plein. Dat hebben... meen je niet. Ja, oh, ja. oh dat dus oh, dus heb ik markt. nog niet gezien. Dus, en nu helemaal. Oh. En nu helemaal natuurlijk. Oh. Ja, maar nu is het een beetje rommelig. Nu is het uh, een beetje rommelig. Maar het zou, de, de markt zou er heel goed kunnen staan. En ook de grootte van de markt, het voordeel daarvan is dat je alles centraliseert, alles bij elkaar hebt. Wat er nu gebeurt is dat de markt een beetje uit elkaar is getrokken. Er staat wat voor het raadhuis, er staat wat aan de andere kant op het raadhuisplein. Dat heeft te maken met de bouwlocatie Aalhot. Ja. Want als dat straks klaar is, is het wel degelijk de bedoeling dat alles wat nu op het raadhuisplein staat, wel... Daar toe gaat. Of toegaat, dat je één centrale markt. Krijgt. En hoe gaat dat dan, uh, mijn beleving even, de oude Albert Heijn wordt hier gesloopt? Of wordt dat de dat oude de Albert heeft... Heijn wordt niet gesloopt. Albert, de nieuwe Albert Heijn wordt gebouwd. Er wordt de oude Albert Heijn op aangesloten, aan de achterkant. Okay. En uh, wellicht dat het zo zal zijn volgend jaar september, maar. Uh, dat weet ik niet zeker. Maar dat ze een week of twee dicht gaan... om het oude Albert Heijn uh, ja, te integreren. om te, te integreren ja, ja. in de nieuwe Albert Heijn. En uh, uh, ja... Mijn pand is eigenlijk een, een pand ala Van de Pigge bij uh, Ja ja. Ik zit aan alle kanten, hoor ik, ingebouwd. Oh, ja. uh, de gootgutter. Ja. En dan in, uh, in een U-vorm eigenlijk ze bouwen oh. zo om ons pand heen. Ja. En dat samen met de slager. Ik wou zeggen, de slager uh, ja, zit blijven, ook natuurlijk... Blijven, blijven gewoon. Uh, sta vast. Uh, sta, wij blijven gewoon op bestaan. Zitten, ja. Maar... Uh, uh, kan dat niet het mogen duidelijk zijn dat ik dus eigenlijk best wel blij ben met de uh, situatie ten aanzien van de Rijnrichting zoals die nu is. En wij uh, de komende weken uh, ons sterk gaan maken om die, uh, van een tijdelijke situatie een blijvende situatie te maken. Ja. En hoe dat moet met de Oranje Straat en met de busbaan. We hebben natuurlijk ook een probleem met die busbaan. Want het is natuurlijk wel zo dat er een hele lobby is vanuit de Willeminenstraat en de Hanemerstraat. van mensen die zeggen wij willen die vrachtwagens niet langs onze achtertuin hebben. Dan heb ik het over voordelen afwegen tegen de nadelen. Ja. Die mensen zitten van de twaalf maanden, is het misschien drie maanden zomer... van die drie maanden zitten ze misschien twee weken in de tuin achter... Dan denk ik, ja, waar praten we over, jongens? Op een jaarbasis. Het, het ja. heeft zoveel voordelen. Ja. En, uh, ja, en vaak ik, is het ik, ochtends, he, de, de, de vrachtwagens ze worden ja. zijn voor elf ja. uur. Uh, precies, En dan zitten die mensen nog niet in de en, en precies, dus dat, dat, dat, dat moet dat op beperkt, zich ja. wel kunnen. Ja. Ja, Kortom, er is nog heel wat te discussiëren. Te ja, we de de de over, ja, we gaan aan de slag. Ja. Ermee. We ja. gaan aan de slag ermee, Want het is een, een heikel onderwerp. Maar het is ook voor ons uh, belangrijk. En nogmaals, niet alleen voor de ondernemers op de grote kocht. Ja, Ik praat echt voor de. Ja. Ja, ja, je zei trouwens toen dus straks nog even dat er uh, toch regelmatig auto's de verkeerde kant op geparkeerd staan daar op de krocht. Dus ja. die gaan toch zeg maar tegen beter weten in uh, de, de oude route de oude pakken. Route nog nemen en, uh, en dat geeft natuurlijk gevaarlijke situaties. Gevaarlijke situaties. He? Ik heb wel even uh, handhaving aangesproken van de week. En gevraagd of ze toch enige mate van coulantse zouden willen. Uh, Kijk, iedereen moet betalen als je op de grote krocht is. Dus als je niet betaalt. Krijg je een bekeuring? Maar het moet niet zo zijn, heb ik ook tegen de heren gezegd, dat ze twee bekeuringen hebben: Eén omdat ze niet betaald hebben, en de andere omdat ze de verkeerde rij zijn ingereden. Ja. Enige klant in deze is uh, uh, uh, beloofd aan oh, is Ja, nou, dat dus... ook goede voorlichting en goede begrip. Ja, precies. En als je het goed communiceert, dan kan je op een gegeven moment ook zeggen: van ja, jongens, jullie wisten het. het. Aan, dus dan ja, dan is dat bij Precies, weet het nu. Ja, ja. Een op. ja, ja, ja. Op. ja bij ja. deze inderdaad. Nou, helder. Ja. Oké, okay. ja, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. gedaan. Je wou nog wel even iets zeggen hè, over het projectcoor. Uh... Ja, natuurlijk. Dat is weer een andere club. Ja. Je uh, bent ook zo uh, druk, hè? Jeetje, wat ben je druk. Ik, en dat vind ik eigenlijk wel de mooiste functie, hoor. Kijk, voorzitter van de ondernemersvereniging, dat is een beetje, een beetje plat, maar ik doe ook promotie-acquisitie. Ja. En uh, van het San en wij gaan de doodje messen van Schubert uh, uh, doen als project. En dat gaan we doen in de maanden januari, februari, maart. En dan gaan we uh, begin april rondom de paas willen we een aantal kerken uh, uh, uitnodigen. Waar wij die mis ten gehoor brengen van Schubert. Dus we hebben drie maanden de tijd om dat in te gaan studeren. En daar zoeken we mannen voor. En uh, uh, eigenlijk is het de bedoeling dat die mannen daarna ook blijven. Want dat vinden we eigenlijk wel gezellig. Ja. En we zijn maar kom, een kom eens kijken gegeten. en dan kun je daar kom beginnen. Kom kijken, dinsdagavond, 8 uur. Ja. En het is een vriendenclub, het is heel gezellig. En ik zal je eerlijk vertellen, ik mocht een jaar of zeven geleden uh, mee op een koorreis naar Luxemburg. Op zondagochtend in de kathedraal in Luxemburg, de pontificale hoogmis. Heel hoog in die kerk, op een koor, hebben wij toen de tijd die mis gezongen. Met ogenbegeleiding en alles erbij. Nou, dat zijn momenten die uh, ik mijn leven lang uh, blijf herinneren. Gewoon. Echt heel erg heel mooi. Ja. Heel, heel, heel, heel mooi. Ja. Dus iedereen is welkom? Iedereen is welkom. bestuur.zandvoortsemannenkoor.nl Juist, precies. Gaan we doen. Peter Tromp bedankt. Dank Dan je wel. Peter, voor je tijd. We even Graag gedaan. Naar onze techneut Jonas, die heeft nog heel even. Mogen we nog heel even van je? Ja, ja een, minuutje. Een, minuutje, een minuutje. Een minuutje. Dat is mooi. Dat, dat betekent dat we gaan bedanken ja. inderdaad diezelfde Jonas, Jonas Parsons, voor de ja. techniek. We gaan ook bedanken Yvonne Roosendaal, Het van Kuik en eindredactrice Gerrit Rutte voor de samenwerking stelling van dit programma. De koffie kwam van Yvonne. Uh, ik wil het hotel Hoogland natuurlijk bedankt voor de gastvrijheid. Zeker. De thee en water en alles en, uh, wat erop uh, bij zit. En wij danken Irene de Jager voor jouw aanwezigheid onder ja. de griep. van deze ochtend. En Rob Petersen. Dankjewel Rob. Dat Mooi. je me ondersteund hebt in deze zware dag. In deze zware dag. Nou, we hebben het weer gered. Als we. Ja. We wensen u allemaal vanuit het hoogland een heel prettig weekend. En graag tot de volgende week weer. Fijn weekend. Zantvoort. Tot de volgende keer. Dag. You talk like And you dance like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 It'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a dam. Where do you go to, man? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het nos